Swift. Opalite. Sweated, baby, it's all right. You were dancing through the lightning strikes. Oh, so sweet. And I'm new. Warm music. music. Afrojack and Amel. Rivers. Slam. Slam. Feelings change over time. I know I will be fine. But right now, it just hurts. Can't let go. Drown president van Venezuela, Rodríguez... wil samenwerken met Amerika... en een respectvolle relatie hebben met president Trump. Dat zei Rodríguez bij het hooggerechtshof... tijdens haar benoeming tot tijdelijke president van Venezuela. Haar voorganger Maduro wordt vandaag voorgeleid in Amerika. President Trump laat er geen misverstand over bestaan... wie de touwtjes in handen heeft in Venezuela. Wij zijn daar de baas, zei hij tegen journalisten. Er sluit een tweede militaire aanval niet uit... als de nieuwe regering niet meewerkt. Ook dreigde hij met militair ingrijpen in Colombia dat president Petro cocaïne zou verkopen aan Amerika. De nationale ombudsman geeft het kabinet... een dikke onvoldoende voor het afgelopen jaar. Volgens hem is de overheid onbetrouwbaar geworden... door toezeggingen telkens weer in te trekken. Hij zegt in de Telegraaf dat burgers direct worden afgerekend op fouten... terwijl de overheid zelf de ene na de andere misser maakt zonder gevolgen. Als voorbeeld noemt hij boeren die in onzekerheid zitten. En bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht twee doden gevallen. Het zijn de eerste dodelijke slachtoffers in de Oekraïnse hoofdstad van dit jaar. In het noorden van de stad zijn verschillende gebouwen ontruimd... en heeft de burgemeester inwoners opgeroepen om in de schuilkelders te blijven. Het weer van weer online? Het kan glad zijn, vanuit het westen kans op sneeuw. Vanmiddag een mix van zon, wolk en winterse buien. Temperatuur dan tussen de 0 en 3 graden. En dit was het Nieuws op Slemmen. Dankjewel Michiel, de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dankjewel ik ook. De weg met Flitsmaars. Er meldt een aantal vertragingen heeft waarschijnlijk met uh, uh, het weer te maken en het einde van de kerstvakantie. De eerste lange vertraging op de A7 ten Oevoer Zaanstad staat tussen Hoorn-Noord en Avenhoorn om erbij de beide 10 minuten 6 kilometer file. Op diezelfde A7 Ereve en Zudig tussen Jouder West en de Ring Sneekwest. Een kwartier vertraging staat 9 kilometer. Op de A27, goor en een tussen de Lekbrug en Lunette, Er staat een half uur vertraging, 4 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De afrit is afgesloten. En op de A2. Meppel richting Wierden bij Wolvengaan-Herenveen. Naar een minuut of tien, er staat 13 kilometer file. Controles op snelheid zijn niet gezien. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgeteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro goed. Buut. De bank die het een tikje anders doet. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000 producten. Tweede gratis. Met deze week in de bonus. Alle proteïne eetzuivel Tweede gratis. Een bolletje crackers en kwekkenbreud. Tweede gratis. Lekker, hoor. haarverzorging en styling. Ook tweede gratis. Zoei. En een loopbad van betersport. 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Amsterdam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Maak bij Slam. kans op een onvergetelijke trip... voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Marijn Oosterveen. Ja, goedemorgen. En ook voor jou de beste wensen. En ik wens je ook de beste muziek toe van Gala, Fleet from Desire. Thees van Sabrina Carpenter naar Alesso en Sasha, ons destiny. Goedemorgen. strijderinnen, alle slammers. Maakt er moois van. Maakt ruid veilig, zou ik zeggen. En um, ja, ondertussen lijntjes. De glimlach ik boven en op de voordeel bij het zwarte asfalt. Bent. want dat witte asfalt, dat is niet goed. monster. <middels> I wanted to fame, but not to cover a news week. Oh, well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. Wanting my cake, and need it too. Wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew. see. But it was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee. A blue sleeve, a ink. Use it as a tool when I steam. stink. Woo! Hit the lottery, ooh, wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm running cause I think I'm getting so huge. I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo, and cookie is cool key. But I'm actually weirder than you think, 'cause I'm, I'm friends with the money. I'm not much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring Sometimes I wonder where these thoughts wander You can't the do you want? There's no wonder you're losing your mind the way it wanders I think you would wander and down yonder and stumble wander Jeff Van Vandren Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster And save me from myself and all this conflict Cause of everything that I love, killing me and I can't conquer it My OCD's talking me in the head knocking. Nobody's home. I'm sleep talking. I'm just relaying what the voice in my head saying don't shoot the messenger. I'm just I'm friends with, friends with the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 Rihanna de Monsterwijs Slam. Marijn Oosterving. Slim. Goedemorgen, het is 10 minuten over 6 op deze maandagochtend 5 januari 2026. Je moet er even van wennen, 2026. Hebben we een, een fijne jaarwisseling gehad? Ik hoop het wel, ik wens je het allerbeste voor 2026, dat al je dromen uit mogen komen en dat al je wensen in vervulling mogen gaan. Uh, Wint van vanaf vandaag bij Slam een reis naar Las Vegas. Daarover zometeen meer hoe je kans maakt. Je hoort het zo. Ik hoop dat je lekker vrij hebt gehad tijdens de jaarwisselingen met kerst. Of dat je gewoon hebt moeten werken, strijder. Um, ik moet wat zeggen over het wereldkampioenschap darten. Dat was dit weekend en um, er stonden een Nederlander en een Brit tegenover elkaar. En ik heb helemaal niks met darten. Sterker nog, ik zou willen stellen dat, dat darten niet echt een sport is. Het maakt niet uit. Het is, het is een leuke, leuk spel misschien. Gansenbord is ook geen sport, maar vereist dezelfde hoeveelheid. Misschien nog wel meer inspanning dan bij darten. Maakt verder ook niet uit. Het WK darten. Het was wel spannend. Een, een Brit, Luke van 18 jaar en de Nederlandse Gian van 23 jaar. Dus het ging hier echt om, om jonkies. Die Brit wist uiteindelijk te winnen, jammer. Ik heb nog nooit zo gefascineerd gekeken naar mensen die pijltjes gooiden. Het was echt prachtig om te zien. Jammer van het verlies. Um, zeker ook, ja, want zo werkt dat dan in Nederland. Kijk, nu heeft uh, Gian van Veen heeft verloren, de Nederlandse Gian van Veen. Die is geen wereldkampioen geworden. Maar stel was dat wel geworden, want ja, zo werkt dat in Nederland. Ben jij een Nederlander en win jij een WK, dan ben niet jij wereldkampioen. Maar dan is heel Nederland wereldkampioen. Zo werkt dat echt. Uh, goedemorgen, slem. Vooral de noorden en zuiden zijn er sneeuwbuien. Later deze ochtend ook op andere plekken vanmiddag zon. En het blijft rond het vriespunt. Dit is you're feeling vanaf blazen. Want ik heb al een aantal weken niet gebruikt. Maar goed, om toch even te kijken in die glazen bol. Wat er vandaag staat te gebeuren op de Nederlandse wegen. En ik voorzie vandaag toch zeker wel een drukke ochtendspits. Het heeft te maken met het einde van de kerstvakantie en met het weer. Het aanhoudende winterweer. Ja, dat zorgt gewoon voor, voor ongelukken. Van je leven. Ongelukken zorgen dan voor vertraging. Nou, je kent het riedeltje. Het wordt druk op de Nederlandse wegen. Er staat op dit moment al bijna 100 kilometer aan file. En het is uh, nog geen uh, half zeven. Het is druk dus op de Nederlandse wegen vandaag. Uh, de gok van je leven. Vanaf uh, vandaag bij Slam. je maakt kans op een reis naar Las Vegas... voor vier personen totaal. Je krijgt 2026 euro mee op, op rood of zwart of groen te zetten in een casino. Uh, uh, hoe maak je kans? Nou, heel simpel. Je hebt Vegas plus je leeftijd in de app van Slam. Vegas plus je leeftijd in de app. Van slam. Dan maak je kans om die reis naar Vegas te winnen. Word je gebeld in de uitzending, Er staat hier een, een enorm grote roulettewiel in de studio. Leuk om, uh, om even een testrondje te doen. Wat gebeurt er? Je komt in de uitzending, vervolgens mag je kiezen rood of zwart. Uh, en dan gaan we draaien. Uh, zo simpel is het. Uh, rood of zwart? Denk er maar even goed over na. Want... We gaan een oeverrondje spelen, dat lijkt me wel zo leuk. Ik wil uh, ook even testen hoe dat moet, dat, dat, dat draaien. Uh, rood of zwart? Uh, neem even een kleur in je hoofd. Speelbewuste 18+, Plus, even een kleur in je hoofd. Rood of zwart? Komt die aan. Dit was wel een hele slechte draai, moet ik er gelijk bij zeggen. Maar hij is wel geland op een kleur. En het had niet veel geschild of het was groen geweest. Maar het is geen groen. Had jij nou gegokt rood, dan had je het fout... En had je nou gegokt zwart, ja, dan had je het goed. En dan had je zomaar een fiche verdiend. En dan had je dus kans gemaakt op die reis naar Las Vegas. We hebben in totaal 38 fiches te verdelen en als al die 38 fiches eruit zijn, dan gaan we het finale spel spelen. Dat doen we ook middels een potje roulette, hoe toepasselijk ook. Um, dat potje roulette wordt gespeeld en uh, uh, zodoende wordt dan duidelijk wie de reis naar Vegas wint. Je kan alles nalezen op de website slam.nl. Op de actiepagina staat hoe je kans maakt nog een keer op die reis naar Vegas. Straks om tien over half acht het eerste speelmoment. Dan maak je dus voor het eerst kans op een reis naar Las Vegas. Heb je nou één fiche op zak, dan kun je doorspelen of je kunt Stoppen. Maar verlies je er vervolgens, ben je alles kwijt. Het is uh, alles of niets hier bij Slam in de gok van je leven. En dan win je dus mogelijk een reis voor vier personen naar Las Vegas. Ook kans maken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam-app. En win een trip naar Las Vegas. Ja, en hoe zorg je ervoor dat je terugvliegt van Vegas naar Amsterdam... met 1 miljoen euro op zak. Heel simpel, er naartoe gaan met 2 miljoen euro op zak.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 Desire, mind and senses purify it Free from desire, mind and senses purify it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 ochtendshow op Slam. En zometeen ga je het horen. Ben jij geboren in januari? Of ken je iemand die geboren is in januari? Een hele brede oproep. Dan loop je in heel je leven 1300 euro mis. Mensen die geboren zijn in januari. En dan bedoel ik alleen mensen die geboren zijn in januari. Die lopen in heel hun leven 1300 euro mis. En specifiek dus alleen mensen die geboren zijn in januari. Hoe dat zit, je hoort het zo. En ook Samelaars komt eraan. Midnight Sun. Als je blijft luisteren naar Slam...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 18-plus speelbus. Ja! Serieus! Oh, wat een geld! 8.000. tot we. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo ex 30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4.000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op VolvoCars.nl of bij de Volvo-dealer.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 Het is sale bij Quantum. Daar hebben ze tot wel 70% korting op alles voor je huis. Kom ook kortingshoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl.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 Zoals alle taxi 1 plus 1 gratis. En alle sun vaatwascapsules en tabletten 1 plus 2 gratis. We doen het je mee, plus. Goedemorgen. Het is twee minuten over alle zeven. De bericht krijg je van weer online. Vooral in het noorden en zuiden zijn er sneeuwbuien deze ochtend. Later vanochtend ook op andere plekken. Vanmiddag zon, wolken en winterse buien. En de temperatuur blijft rond het vriespunt. Dan die wegen af met Flintmeister. En die meldt niet veel goed. Zal meer dan 150 kilometer file om half zeven. En dat is een unicum. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. Op de A2 tussen Nieuwegein Zuid en Utrecht-Papendorp. 20 minuten vertraging, 7 kilometer file. Let op, gladde weg. A4 tussen de benelux tunnel en de keteltunnel. Zorgt een auto met pech voor uit. Om en erbij 20 minuten vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam tussen het graag en de keteltunnel. een half uur, 5 kilometer. A7 tussen Hoor-Noord en Purmerend Noord Een kwartier vertraging. 10 kilometer file wordt veroorzaakt door een auto met pech. Op de a 12 tussen Woerden en Oude Rijn. Een kwartier verdraging, 10 kilometer file. Let op, gladde weg. A27 tussen Rijnsweert en Lunette. Een kwartier verdraging, 2 kilometer file. Let op, gladde weg. En op de A27, gorkum utrecht tussen Everdingen en Brug. Drie kwartier verdraging, er staat 5 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De afrit is afgesloten. De oprit. Wacht even, de afrit is opgesloten. Dat was het. Er staan geen flitsers. En elders kun je dus een vertraging tegenkomen, maar die duurt dus 10 minuten of minder lang. Het laatste nieuws, Michiel storm. En als je mij de beste wensen wil wensen, dan zeg je goedemorgen. Goedemorgen. dankjewel. Het is door het winterse weer gevaarlijk glad op de weg met een grote kans op ongelukken. Vanwege sneeuwbuien waarschuwt het KNMI voor Noord- en Zuid-Holland nu zelfs met code oranje. In de rest van ons land geldt code geel. Verschillende landen moeten oppassen, zegt president Trump. Tegen journalisten herhaalde hij dat Amerika Groenland nodig heeft. het dreigt de Colombia aan te vallen en Iran moet oppassen als er bij protesten doden vallen. En in Rotterdam is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Een vrouw is opgepakt. Slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, wordt uitgezocht. En dat is over de hoofdpunten van het ANP. Marijn Oosterveen. Iedereen die in januari geboren is, loopt 1300 euro mis. Hoe dat zit en hoe je het dus nog kunt claimen, je hoort het zo meteen.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 Zeggen, ik heb er geen zin in, man. het Is veel te koop. Oh, Gooi, er is even een lekkere buiker in. Huh? gewoon een soort grapje was. Echt altijd gedacht dat dit niet serieus bedoeld was. Totdat ik dus bij Slam kwam werken en dat we dit serieus aan het draaien waren. Dat was voor mij echt een soort eye-opener. Maar wel lekker, weet je. Als je hem dan hoort, The Root Sandstorm, hoorde je bij Slam in die vroege ochtendshow, Heb je van, uh, van Tim. Goeiemorgen, Marijntje. En de aller, aller, allerbeste wensen voor 2026. Ja, dankjewel, Tim. Uh, voor jou hetzelfde. Hè. Voor iedereen die op dit moment luistert, het allerbeste voor 2026. Voordat we het vergeten, ehm... Um, ja, ben je in januari jarig, ben je in januari geboren, dan loop je in je leven 1300 euro mis. En dat heeft alles te maken met de kerst, Sinterklaas. Iedereen is net door de kerst heen, de rekening is leeg en heeft daarom geen zin om geld uit te geven. En dat merk je mensen die in januari jarig zijn, merken dat aan hun cadeaus. Onderzoek laat zien dat mensen in januari ongeveer een derde minder uitgeven aan verjaardagscadeaus. Waar iemand normaal gesproken gemiddeld zo'n 45 euro uitgeeft aan een verjaardag... blijft dat in januari steken tot rond de 30 euro. Ter vergelijking, gemiddeld geven mensen per jaar zo'n 460 euro uit aan verjaardagscadeaus. Eh, Daar eh, dan koop je wel meer cadeaus van 460 euro. Vooral aan hun partner, verreweg het meest, ongeveer 105 euro. Aan de kinderen gaat ongeveer 84 euro aan cadeaus... en aan de ouders ongeveer 53 euro aan cadeaus. Maar jij als januari valt net na de duurste maand van het jaar... Dus het is niet dat mensen je minder aardig vinden en daarom minder besteden... maar omdat hun portemonnee gewoon nog even aan het bijkomen is van de kerst. Pak dat voor jou structureel gewoon minder uit. En in totaal gaat het dus om de erbij gemiddeld om de 15 euro. En ik snap dus dat het weinig lijkt, maar ik zei het net al... tel het even op over heel je leven. En je mist al snel ongeveer 1300 euro aan cadeaus. Flink bedrag. 1300 euro loop je dus mis als je in, in januari geboren bent. Nog erger lijkt me om met kerstjarig te zijn. He, dat je dan een cadeau krijgt en dat degene die het geeft dan zegt: Hier, dit is voor kerst en je verjaardag. Nee, nee, nee. Zo werkt dat niet. He? Zo werkt dat niet. Dat is gewoon een vorm van verraad. Dit is voor kerst en je verjaardag. Goed. Ben je nou januari jarig? Ja, je hoort het z'n allereerste bestlem. Je krijgt de 1300 euro minder aan cadeaus gemiddeld in je leven. Kut voor je. Ja. Sterkte. Ik heb daar zelf geen last van. Ik ben in maartjarig. Maar ik kan me voorstellen dat het ontzettend kut voor je is. Goed, muziek van Lost Frequencies. Back to you komt eraan. En dit zijn Ed Sheeran en Cyril. Camera nu of slap. Frequencies, back to you, hoorde je bij Slam. Toch nog even een kleine waarschuwing. Ja, mocht je nog niet in de auto zitten en mocht het nog niet duidelijk zijn... het is druk op de weg. Er staat op dit moment al zo'n 350 kilometer file. Dat is echt uitzonderlijk voor dit tijdstip. Op een maandagochtend 51 vertragingen in totaal. De langste vertraging vinden we op dit moment op de A27. Gorkum utrecht tussen Everdingen en de Houtense Brug. Er staat een uur vertraging. Zes kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De afrit is Afgesloten. En door heel Nederland wordt code geel afgegeven uh, door het KNMI. Code Oranje in de Randstad. Pas dus op als je met de auto op wat gaat deze ochtend. Dit is en Tele Swift. Eerst doe je pa. I left in my chest Slam. Welkom ook aan mijn collega Anu Hendricks, die ik nu live op zender de beste wensen ga wensen. Ga je het doen? Ja, ik heb zojuist oh, je gedaan. Hebt zojuist gedaan. Ja. Dankjewel, jij ook nog. Dankjewel. Vandaag mag het nog. Vandaag mag het nog, ik vind persoonlijk, wat is het? drie koningen, is 8 januari? Um, ja, dat zou wel kunnen. Dan stoppen we ook met elkaar de beste wensen. Hey, volgens mij is vandaag ook de laatste dag joh, dat je dat... Je dat nou, op... Ja, ik vind dat mag wel... De ernaast... Koning is morgen gek. Oh, morgen. Ja, ja nou, zie nou, je, dus, dus vandaag de laatste. Dan stoppen we daar morgen mee. Um, hele goede morgen. Beste wensen ook aan iedereen die luistert op de, ja, de internet. show. Uh, straks je kans op een uh, reis naar Vegas voor uh, vier personen. Ja, bizar hè. De gok voor je leven alle in het Slam.nl. En als je een goede morgen stuurt, maak je kans op de slem Wintermuts. Dus doe dat eerst. Goedemorgen, eens kans maken op de slijmintermuts. Als jij hitverslaafd bent, is er maar is er maar één D, -d, -d, -d, -d, -d dealer, Eén... dealer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt.